9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Naarden is oud journalist Ferry Hogendijk overleden. Hogendijk was jarenlang verbonden aan Elsevier's Magazine. Verder werkte hij als politiek commentator onder meer voor de Avro. Later was hij ook politiek actief, zoals vanaf 2002 voor de LPF. Ferry Hogendijk was al enige tijd ziek. De rechtbank in Breda heeft een vrachtwagenchauffeur veroordeeld omdat hij niet genoeg afstand heeft gehouden en daardoor een ongeluk heeft veroorzaakt waarbij vier doden vielen. De vrachtwagenchauffeur van 32 kreeg de maximale werkstraf, dat is 240 uur. Als hij opnieuw in de fout gaat is hij bovendien een jaar zijn rijbewijs kwijt.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 De Nederlandse voetbaltrainer René Meulensteen is ontslagen als trainer van de Engelse club Fulham. Hij was pas twee maanden in dienst van de club van onder andere Maarten Stekelenburg en John Heitinga. Fulham staat laatste in de Premier League. De club heeft direct een nieuwe trainer aangesteld, dat is de Duitser Felix Magath. Het weer. De regen trekt weg en dan neemt de wind toe. Aan zee wordt die stormachtig tot storm. Vooral overdag in de kustgebieden kans op zware windstoten. De temperatuur stijgt vannacht tot boven de 10 graden. Morgen een paar buien, vooral later in de ochtend en smiddagzon. Het is morgen ook 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.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 Opiniemakers. Goedenavond en welkom bij Opiniemakers van WNL. Mijn naam is Wieger Hemmer en iedere vrijdag bespreek ik hier aan tafel belangrijke kwesties van afgelopen week. En dat doe ik met een pool van vaste opiniemakers vanavond. Historicus, oud Tweede Kamerlid van de VVD, Arend Jan Boekenstein. Welkom, meneer Boekenstein. Fijn dat u er bent. Wat is nou, heel klein, hè, uw nieuws van de week? Nou, ik heb genoten. Ik ben opgebleven dinsdag nacht, tot kwart over drie. Dat op het allerlaatste moment dus van uh, Pechtel die motie doet... en dat Wilders het, het niet deed. Wilders heeft dus gewacht als een luipaard... en de druk dus op Pechtel verhoogd om het doen. En Pechtel deed het, waardoor de coalitie... Natuurlijk... We daar uitgebreid over hebben. Onze economie... Die groeit met 0,7% in het voorbije kwartaal. Een heel beter cijfer dan menigeen voor mogelijk hield. Maar hoeveel vertrouwen mogen we nou eigenlijk ontlenen aan? Nog niet eens 1%. De jonge examenfraudeurs van de Ibn galdoen school zijn minder zwaar bestraft omdat ze al zoveel in de media zijn geweest. Wat doet die uitspraak met ons rechtsgevoel? En we praten aan tafel over Zwitserland... dat het aantal immigranten wil beperken. Het zit, zet in ieder geval het debat in aanloop... naar de Europese verkiezingen op scherp. We praten hier over aan tafel met, zoals gezegd... Arend-Jan Boekenstein. maar ook strafrechtadvocaat Richard Korver... parlementariër Dirk-Jan Epping... en financieel journalist Martine Wolzak. U allen welkom, zo dadelijk de kwesties... Nu in Eerst de drie van WNL. Het nieuws van WNL. Voor 165.000 kinderen zit het er weer op. De CITO-toets, die bijna alle leerlingen uit groep 8 maken. Maar de discussie erover is nog zeker niet ten einde. Vanaf volgend jaar is de CITO-toets op elke basisschool zelfs verplicht. En er wordt al zoveel getoetst en gemonitord op de basisscholen. Veel te veel, vindt CDA-Tweede Kamerlid Michel Roch. We hebben in Nederland inmiddels echt een doorgeslagen toetscultuur. Uh, kinderen worden te vaak en te veel getoetst. En wat helemaal jammer is, er wordt te veel nadruk op gelegd. De accijnsverhoging die het kabinet heeft doorgevoerd blijft staan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt het te vroeg... om de belastingverhogingen nu al terug te draaien. Op zo'n vroegst gebeurt dat over drie maanden, komt er eerst een onderzoek. Slecht nieuws dus, vooral die pomphouders in de grensstreek... zegt Tom Huiskens van BOVAG. Dat betekent dat het nog, uh, nog een maand of drie, vier uh, zo doorgaat... met het weglekken van accijnsen. En dat we dus uh, elke maand tientallen miljoenen in de schatkist uh, missen. Maar wat wij nog belangrijker vinden is dat ook ondernemers, vooral in de grensstreek, blijven gedupeerd worden nu nog de komende maanden. Het zijn nu al de meest succesvolle minterspelen ooit voor de Nederlandse ploeg. En tot nu toe vieren de koning en koningin al die medailles, al die successen uitbundig mee. Te uitbundig, zo klinkt het nu. Het is niet wijs en niet vaardig, zo luidt onder andere de kritiek in het Reformatorisch Dagblad.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 Bij de statuur van de koning. Arend Jan Boekenstein, uh, opiniemaker van deze avond. Wat vindt u? Nou weet je, ik mag de gereformeerde mannenbroeder zeer... maar waarom zou Willem-Alexander niet gewoon in een gewone broek... met een gewone trui heel veel plezier kunnen hebben met, met, met al die schaatsen? Trouwens, Mark Rutte had ook een spijkerbroek aan. Waarom mag dat nou allemaal niet ja. Kom op, een beetje modern. Dirk-Jan Der, Epping, u kent Nederland goed, maar natuurlijk ook België... want ja. namens dat land zit u in het Europarlement... Ja. Hoe, hoe, hoe kijkt u hier? Nou, aan? kijk, uh, de, bij de Belgen staan Nederlanders natuurlijk bekend als meer uitbundig enzovoort. En uit je dak gaan en dergelijke. Uh, maar in België zijn we wat uh, terughoudender. Ik zie de Belgische koning nog niet zo snel staan te juichen. Als hij met zijn kinderen gaat spelen, dan doet hij zijn stropdas voor... om het, uh, het gewicht van zijn ambt te laten zien. Ja. Uh, als hij meegaat met Belgische sporters... ja, de Belgen hebben natuurlijk weinig te halen in Sochi... dus hij heeft, hij valt, er valt niks te juichen voor. Ja. Maar misschien bij het wereldkampioenschap voetbal... Uh, als de Belgen ja. daar als verrassing goed doen... dan zal hij heel blij kijken, maar hij zal niet staan, staan te juichen. Nee, Maar de kritiek was dus van deze man, maar veel meer... onder andere een aantal opiniestukken deze week in de Volkskrant... het past niet bij het ambt, die uitbundigheid ook... en misschien ook die kleren. Ook niet. Nou, als ik eerlijk mag zijn, het past wel een beetje bij, uh, bij uh, de koning van Nederland. En ook bij Nederland eigenlijk. Als je dus politici ziet en uh, publieke figuren in Nederland bij uh, sportwedstrijden... dan willen ze eigenlijk zijn zoals het volk. Ja. En dan willen ze juichen zoals het volk om deel te zijn van het volk. En dat is deel van de Nederlandse aard. Dat is niet deel van de Belgische aard. Dat is ook niet deel van, het, uh, van de aard van het Britse koninghuis. Maar uh, in Nederland is dat normaal en ik vind ook de opmerking van onze gereformeerde broeder... die ik natuurlijk ook zeer apprecieer. Want ik ben afgestudeerd bij professor I.A. Diepenhorst... van de Vrije Universiteit. Dat was hij niet, overigens. Dat was hij niet, maar in ieder geval vind ik dat... Uh, dat hij daar toch een beetje ja, te zuurpruimerig is, eerlijk gezegd. Bent u zuurpruimerig of haalt u de schouders op, Martine Wolzak? Nou, ik heb ook gereformeerde wortels. Dus Oeh, ik zou eigenlijk hoor. ook heel veel sympathie met, met de mannenbroeders moeten hebben. Maar uh, ik heb er zelf ja. helemaal niets mee... Maar ik denk dat Nederlanders het ontzettend leuk vinden, de meeste. En ja. uh, inderdaad graag willen dat de koning gewoon blijft. Ik kan me herinneren dat we allemaal apetrots waren op Juliana op de fietsje. Dat ging de wereld over, dat plaatje. En heel Nederland klopte zich daar, hè, klopte zich daar uh, over op de borst. En je ziet het nu ook, internationale pers schrijft over die vrolijke koning en koningin. Ja, vooral Maxima doet het goed dan. Ja, en de, me de meeste Nederlanders worden daar volgens mij ja. heel, heel trots en warm van binnen van. We weten nu, we hebben drie uh, mensen aan tafel... met een gereformeerde nou ja, achtergrond, dan wel voorliefde... Um, van eentje weten we het nog niet. Richard Korver. treedt regelmatig op tegen deze mensen. Ah, ja. uh, uh, uh, dat is ook nodig. Uh, wat een onzin, mensen. Hebben we niks belangrijks als dat uw top drie is uh, van het nieuws? Het spijt me wel, maar hebben we zelf gekozen. Uh, het laat zien dat Nederland groot is in één ding. Uh, het blijkt uit onderzoek, uh, we hebben wetenschappers gedaan. Wij zijn het land met de meeste klachteninstanties ter wereld. Dit is ook weer zoiets. Lekker klagen. Ik bedoel, als die man daar in het pak had gestaan, was het ook weer niet goed geweest, want dan was hij niet spontaan geweest toch op. Eh, als je kijkt hoe de buitenlandse pers hierop reageert, la junt enthousiast. En dan denk ik, het is een van de hoofdtaken van ons Koningshuis om, zeker als zij in het buitenland zijn, Nederland zo goed mogelijk te verkopen. Volgens mij doen ze dat heel goed. Ja, Meneer Boekenstein, Duitsers... er was nog iets anders... waar ja? ook dan weer lekker klagerig op werd gereageerd. Namelijk dat biertje dat gedronken werd met Poetin. Mocht niet? Ja, luister eens. Moet je dan Poetin ontvangen met, met Ranja of zo? Ik bedoel, het <lacht> is allemaal zo moeilijk. Overigens, de Duitse kanten waren inderdaad dus heel positief. Hè? Duitsers, omdat ze een republiek hebben... zijn ze waanzinnig geïnteresseerd in ons koningshuis en de romantieke... Dus eerlijk gezegd, ze hebben en het gewoon En ik zie prima het Merkel gedaan. ook gewoon niet doen, hè. Daar zo juichend, nee. helemaal uit de dak. Ze probeert het soms wel een beetje. Maar dit, het wordt niet zo als ja, Maxima en Willem-Alexander... dat ze zich echt dat, helemaal laten gaan. Nee. Dat, dat biertje met Poetin is ongevaarlijk, want Poetin is, is uh, ge geheel onthouden. Oh, dat dus was voor de buren. die nipt waarschijnlijk alleen een heel klein beetje. Aha. Dat is het enige wat hij en doet. Hij zoende, en hij mevrouw Wüst. En hij, en hij drinkt dus, uh, om zijn land te laten zien... dat je beter niet te veel alcohol drinkt en vodka, een drinkt beetje, hij niet. Een beetje nippen, een beetje zoenen... tot zover het charme-offensief van de heer Poetin. Wij gaan nu naar uh, Eindhoven, want daar zit Ragnar Nieuwmeijer... en die beziet de wedstrijd PSV Heracles-Almelo. Mooi gezegd, het is inderdaad uh, waar. Het is 1-1, na 9 minuten voetbal in de tweede helft... en daar is de kopbal van Bellasani richting, ja, richting wie... En dat is een beetje het probleem. Want de voorzet komt hoog vanaf de linkerkant. 1-1 of had ik dat al gezegd. En Sani legt hem neer. Maar er staat helemaal niemand voor het doel. En dus kan PSV de bal overnemen. Weg richting de Almeloze helft. Waar Locadia nu wat scherper is dan Schenkenveld. Beiden gaan met de bal en al vlakbij de hoekvlag. Helemaal aan de overkant in de hoek van dit stadion. Over de zijlijn. En uiteindelijk mag PSV gaan gooien. De beide ploegen doen het overigens met dezelfde mensen... Als ze voor de pauze, en ja PSV vervalt weer in oude fouten, er zijn verkeerde keuzes gemaakt. Er had een grotere voorsprong kunnen komen bij de 1-0 stand. Maar er kwam een prachtige gelijkmaker van Linsen. 10 minuten gevoetbald, heel even kijken of deze vrije trap snel wordt genomen. Want dit zou zomaar de voorsprong kunnen opleveren voor PSV. Het duurt allemaal wat lang, er wordt gekeken door de scheidsrechter wat is er allemaal aan de hand. Wat duwen en wat trekken, daar is de bal gevaarlijk voor weggehaald en dus blijft het gelijk 1-1. Aangeschoten wild. Dat is een van de meest gebruikte typeringen... voor de minister van Binnenlandse Zaken... na het debat van afgelopen dinsdag. Tot drie uur gevolgd door onze opiniemaker. Gaat hij het straks over hebben. Lamme Eend was trouwens ook een term die voorbij kwam. Allemaal niet echt opbeurend. Voorzitter, ik geloof dat bij een motie van wantrouwen... het niet aan de orde is om u mijn advies mee te geven. Ik kan slecht zeggen dat ik mijn uiterste best zal doen... om ook bij de ondertekenaars van de motie het vertrouwen te herwinnen. Ronald Plaster kreeg een karrenvracht aan kritiek... en uiteindelijk ook een motie van wantrouwen. Maar ook volgende week zal hij aan het hoofd staan... van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vraag is, hoeveel gezag en hoeveel vertrouwen heeft hij nog... en hoe groot is de schade voor het kabinet? Arend-Jan Boekestein, onze opiniemaker. Ik zei het al een paar keer om met dat eerste te beginnen. Hoeveel vertrouwen hebt u nog in deze man? Weet je, ik ben erg voor de Carrington-doctrine en ik ben erg voor helderheid. Als het echt de feiten zijn gewoon vrij ernstig. Hij heeft lopen kletsen op de tv. Het was gewoon kletsen. Hè? Nou, daar kan je mee wegkomen. En vervolgens krijgt hij de informatie dat het dus allemaal niet klopt. En dan houdt hij zijn mond dicht. Er zijn allemaal wel goede redenen voor dat hij dat deed. Hij heeft het allemaal keurig uitgelegd. Maar het is gewoon een hele ongelukkige figuur. En ik was zelf als zo'n groot deel van de oppositie... Uh, een motie van wantrouwen indient... dan kun je als minister toch echt overwegen van... luister eens... Ik ga de, de Frans, wat Frans week, Van ik, st ik stap op, ik heb het vertrouwen in u. Heb het ook gedaan ik een keer geklaast, ik, Zijf, ik ben of, erg uh, goed uh, in opstappen. <laughs> ja. Ik ben echt Toch de loslippigheid lijkt u wel ja. op Ronald Plasterk. <laughs> ja, ik vond overigens wel dat de, de loslippigheid van meneer was Plasterk was ernstiger. <laughs> dat, uh... <laughs> maar die vond ik wel wat ernstiger dan de mijne, toch? Ja, het is nog dacht? wel vertrouwen aan tafel, in u in ieder geval. Maar de vraag was, hebt u inderdaad daardoor ook het vertrouwen verloren in deze minister? Maar kijk, weet je, als je er nou dieper in gaat, deze man stuurt voor voor een deel dus de geheime diensten, namelijk het AIVD-deel. Dat is een hele gevoelige kwestie. De, de, de, de, de AIVD heeft dus nu een aangeschoten minister. Is dat nou verstandig? Ook dat zou een reden kunnen zijn om gewoon de eer... Aan jezelf. Te is houden. dat nou verstandig? Nou ja, Richard Korver, strafrechtadvocaat, denkt u? Nou ja, kijk, wat ik nogal opvallend vind in die hele uh, toestand. is dat de minister de Kamer pas is gaan informeren. nadat hij daartoe, min of meer doordat er een rechtszaak was aangespannen. Ja. Ja. werd gedwongen. En dat is wel het land op zijn kop. Kijk parlementariërs horen het kabinet te controleren, niet advocaten. Uh, ik ben heel blij met mijn uh, collega Tijm die die procedure ja. heeft gestart. Dat heeft hij goed gedaan, want dan komt dit soort ellende kennelijk boven. Namens de boze burgers tegen Plasterk. Juist, ja. maar het is natuurlijk eigenlijk een schande. En als je het plaatje ziet, als je het over uiterlijk uh, heten hebt... waar we het net ook over hadden, en je ziet dan, zonder dat ik dat lullig bedoel... maar mm -hmm. meisje Plasterk zitten die eigenlijk gewoon daar de baas is. Als je het beeld ziet, als je het beeld ziet, die lange plasterk die daar vlamboyant achter die lessenaar staat, de hele tijd aangevallen wordt. En uh, af en toe zo naar, naar rechts kijkt. Van, doe ik het wel goed? Ja, je zou ook kunnen zeggen. Mama, plasterk, van, gaat het goed? Mama, maar er, er zat een hele rare chemie tussen die twee mensen. U zult op Hennis. hè? De minister van Mevrouw de Hennis, uh, de Excellentie Hennis. Uh, daar doe ik op. Uh, u zei, ik mag een beetje baldadig op deze Valentijnsdag. Dus dat doen we dan maar. maar. Het is natuurlijk wel raar ja. dat zij uh, haar mond houdt... hem nog waarschuwt, bene. van hallo, waar zijn we mee bezig? Pas een beetje op. Trekt hij zich allemaal niks van aan uh, en dan mag hij blijven zitten. Maar nadat dat, nadat dat gebeurde, hebben ze met elkaar om tafel gezeten... is de premier op een gegeven moment ook geïnformeerd... en al die tijd, met medeweten van de minister van Defensie... en de premier, is de Kamer niet geïnformeerd. En we weten nog steeds dat dat precies... is dus niet het besluit van Plasterk alleen geweest... Nee. En dat maakt het denk ik ook zo ingewikkeld... om hem echt met een hele grote zwiepen onder de bus te gooien. Want zeker van na... 22 november was het niet meer alleen zijn verantwoordelijkheid. Dirk Jan Epping, hoe hebt u deze affaire, deze kwestie vanuit nou ja, Brussel gevolgd? Ja, in Brussel zit je natuurlijk op zekere afstand. <lacht> ik kan soms uh, dichtbij zijn, maar toch zeer groot. Kan het <lacht> En uh, ik heb het gevolgd. Ja. Ik sta er enigszins buiten. Maar wat mij is opgevallen bij de heer Plasterk is een zekere mate van ijdelheid. Uh, en ik vrees dat hij daarover gestruikeld uh, is. En dat hij heeft u daar toe... ook last van? Als nou, ik persoonlijk niet. Want uh, kijk, uh, als ik met zo'n geval zou zitten... dan zou ik niet uh, iets gaan verkondigen op televisie... terwijl ik het zelf niet eens weet. Dat is en dan maar Amerika de schuld gaan geven. Terwijl iedereen afluistert, zoals we nu intussen weten. Ja. Het is niet alleen Amerika geweest. Frankrijk doet het, Groot-Brittannië doet het. Nederland doet het ook. Zelfs Luxemburg doet het. Ja. De Luxemburgse premier moest aftreden. Uh, kijk, Met die ijdelheid, dat moet je niet hebben in zo'n situatie. En dan word je lichtzinnig en lichtvaardig. Uh, en dan ga je dingen vertellen die je later niet kunt verantwoorden. Ja. Het verschil wel is tussen Plasterk en uh, Frans uh, Wekers... is natuurlijk dat Frans Wekers had al een aantal dingen... Ja, op zijn kerfstok staan, als ik het zo mag zeggen. Dat werd hem aangevreven en ja, het kon gewoon niet meer zo verder. Het was de laatste strohalm die ja. brak. Nou, nou is daar natuurlijk dat hele debat geweest. En Meneer Boekestijn, u gaf net al aan... ik heb daar in zekere zin ook van genoten. Tot drie uur bent u opgebleven. U bent zo'n type. Um, <lacht> nu, nu, nu was daar op een gegeven moment ook... Uh, Diederik Samson, die heel erg kwaad was, woedend op Alexander Pechtot. Hij had niet kunnen bevroeden dat juist meneer Pechtot, D66, dus die motie... Nou ja. Ja, en daar kan ik ook erg van Zelfde genieten, beginnen. want dit is, dit is natuurlijk een eindeloze bron van speculatie. Hè? Er is één school die zegt van ja, dat komt, omdat in de commissie is wel degelijk verteld ja. dat er wat aan de hand is Al die fractievoorzitters ja? en zijn en ingelicht. maar dat wijs. zou dan dus ook de woede ja. van uh, die erin kunnen verklaren. En de, ander, en, en de andere, er zijn twee fractievoorzitters zeggen die zeggen dat is zo en de andere twee zeggen niet. En ja. wij weten niet wat de waarheid is. Nee. Uh, het is in ieder geval wel zo dat het, dit is, heeft het kabinet niet stabieler gemaakt. Dit soort dingen kunnen vreselijk dooretteren. Wat ook interessant is, als dit soort dingen gebeuren... Hè, en, de op, en de oppositie gaat de pijlen op meer mensen richten... bijvoorbeeld ook op Janine, hè, ook op Mark Rutte... Hè, dan weet je, dan leert de parlementaire geschiedenis... dan gaat het fout, want dan gaan ze allemaal... Weet je wel. en dan gaan ze elkaar dus dekken. Ja. En zo is het eigenlijk nu ook gegaan. Maar ik, nogmaals, ik vind de positie, de, de gedachte... Dat ik vond plastic... het heel opvallend dat Plasterk... dat hele debat de hele tijd zei gezamenlijk. Ja. Het wordt gezamenlijk. Ja, ja dat is het tovertruk. En ja. zo... Dat is trok Overiging. hij de samen rest met erbij zijn. en dan wordt het een stuk lastiger om dus koppen te laten rollen. Dat plastic wel door heel hard te werken er weer uit kan komen, dat vind ik redelijk optimistisch. Maar meneer Boekestein, u duidt ook op persoonlijke verhoudingen en uiteindelijk wat dat zou kunnen betekenen over de stabiliteit van dit kabinet. Daarover liet vandaag ook minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zich uit. Er is natuurlijk een moeilijk debat geweest. En dat zal in de onderlinge verhoudingen best even tot spanning uh, hebben geleid. Dat, uh, dat zie ik ook. Tegelijkertijd zijn we ook allemaal professionals. Uh, en ook in Nederland geldt, politieke stabiliteit is uh, echt cruciaal. Politiek moet niet te veel met zichzelf bezig zijn nu. Ja, meneer Boekstein. Ja. Niet te veel met, met poppetjes bezig zijn. Luister, dus, het gaat ons als, als commentatoren... we kijken naar de duurzaamheid van het geheel. Dat is er niet sterk op geworden. En ik wijs er ook op dat er een nieuw probleem aan zit te komen... voor Dijsbloem bij de Bes, de Bes hè. Ook de Bes-eilanden. Bonaire, En, en Plasterk zou zich dus nu mm. moeten herstellen. Dit wordt weer een moeilijk debat. Nee, het is op zichzelf genomen was er niets op tegen geweest. En dan praat ik over plastic zelf, die ik overigens goed ken. Ik hou gewoon de eer aan mezelf. En uh, nou is er nog iets, want we hadden het net over uh, Samsung. Uh, uh, daar heeft uh, oud-minister van Binnenlandse Zaken en partijgenoot Bram Peper nog iets over gezegd. Hoe uh, de woedeuitbarsting van Samson en tegelijk natuurlijk, tegelijkertijd natuurlijk het optreden van Plastek. Mogelijke wijze van invloed is op, nou ja, die komende gemeenteraadsverkiezingen. Dan horen we als het goed is iets over de gemeenteraadsverkiezingen en Bram Peper. Nee. Ik ben niet erg opgewekt eerlijk gezegd, tot mijn spijt moet ik dat zeggen, maar ik uh, ben bang dat de campagne die nog nu een paar weken duurt tot 19 maart, dat dat uh, heel erg moeilijk wordt voor de Partij van de Arbeid. Hij klinkt ook niet opgewekt, laten we dat ook zeggen meneer nee, nee. Boekster. <laughs> <laughs> maar heeft hij hier gelijk in dat dat ja, na, eens, na ik, kent? Als je kijkt naar nou hoe mensen reageren op dat passterk debat, ik bedoel het lijkt me eerlijk gezegd een ramp. Ik kan mij de woede van Samson wel voorstellen. Maar goed, dan had natuurlijk ook, ik zeg het toch maar weer een keer... als je dus tegen plastic zegt, intern van jongen, zou het niet beter zijn dat je zou gaan... dat zou electoraal beter hebben gewerkt dan dit. Ja. Toch? Er is wat gaande in Eindhoven. We moeten naar naar Nieuwmeijer. 64 minuten gevoetbald in het Philipsstadion en PSV staat toch op een 2-1 voorsprong. Zou misschien zelfs wel via Locadia, ik zeggen op 3-1 kunnen komen. Die is weg aan de rechterkant, maar loopt buitenspel en dan gaat dat feest niet door. Maar Brian Ruiz heeft PSV een minuut geleden wel degelijk op een 2-1 voorsprong gezet. Willems de linksbek haalt de achterlijn bij PSV. Te Wierik is de rechterverdediger van Herakles en de zwakste schakel is ook de enige man op het veld met geel. Makkelijk uitgespeeld. De bal uh, ja, op de doellijn binnengeknikt door Brian Ruiz. Zijn eerste goal voor PSV. Belangrijk. 2-1. En dat op het moment dat de wedstrijd echt ver en ver weg uh, dreigde te zakken. Maar PSV staat dus voor met 2-1 tegen Iraker. Ja. Nou, zojuist hadden we het over de affaire, de kwestie, Plastek... en hoe dat het kabinet toch ook wel degelijk beschadigt. Dat zegt de opiniemaker Arend-Joan Zo dadelijk goed nieuws. Want we bespreken de 0,7 groei van onze economie. Maar eerst muziek. Nothing Ever Hurt Like You van James Morrison. Onder de klanken van James Morrison wordt hier aan tafel... nog een, een soort van nabeschouwing gegeven over het debat van net. Dat ging over Ronald Plastek en over nou ja, de kras... die het kabinet toch wel degelijk heeft opgelopen. En misschien ook een voorbeschouwing, want we gaan het hebben over goed nieuws. We gaan met goede cijfers het weekend in. Onze economie groeit opnieuw. En dat doet hij, zo kopte een krant vandaag. Spectaculair. Dat klinkt misschien raar omdat het maar 0,7% is, maar het cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek overtrof wel de stoutste verwachtingen. Aan tafel onder andere financieel journalist Martine <kugt> Wolszak. Ook uw verwachtingen? Jazeker. Uh, iedereen had rekening gehouden met een mager plusje, eh, 0,3% of zo. Ja. Nou, dan is 0,7%, uh, dan zou je bijna denken, laten we de vlag uit gaan hangen. Bijna. Ja, denk toch net niet. Uh, als je bedenkt dat voor de crisis 2,5, 3 groei op jaarbasis heel normaal was... dan is 0,7, denk ik, heel mager. Maar wat denk ik veel belangrijker is... als je het over wat langere periode bekijkt, hebben we hele magere groei. En dan in ene zie je zo'n ene kwartaal dat we het plotseling geweldig doen. Is dat verdacht ergens? Dat is verdacht. Oh. En er is ook een, een verdachte aan te wijzen. Autos. Auto's, <laughs> bedrijfswagens... Ja, de Die konden nog <laughs> net even voordelig ja. worden aangeschaft. Die konden nog net even voordelig met een lagere bijtelling worden aangeschaft voor 1 januari. En je ziet dus dat er een enorme toename is geweest in de aanschaf van bedrijfswagens. Ook de agrarische export deed het heel erg goed. Ja, maar dat... De dat, dat is, export is iets verbeterd. De ja. consumentenbestedingen zijn trouwens, dat is wel echt goed nieuws. Heel klein beetje verbeterd. 0,1 procent, nou dat is nog minder dan 0,7. Maar het is wel een trendbreuk. Want het was daarvoor alleen maar minder. Maar ja, die 0,7 kan je voor ongeveer de helft verklaren uit dat fiscale effect. Ja. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien met die. Enorme stijging van de inflatie. Dat was ook een effect van overheidsmaatregelen. En dus, wat minister Kamp vanmorgen heel enthousiast riep: laten we de groeiprognoses voor dit jaar naar boven bijstellen. U, u, het, zou, hem aan. het zou wel eens omgekeerd kunnen zijn... Okay. Hè? dat we de groeiprognose voor dit kwartaal naar beneden moeten bijstellen. Want iedereen die bedrijfswagens had willen kopen in het eerste kwartaal... Ja, u heeft dat dus het laatste kwartaal gedaan. Ik, hebt u hem gekocht, zo'n zo wagen? Uh, nee, dat heb ik niet oh. gekocht. Nee. Niemand wel, ik heb wel hier? Dat nee, ja, ja, zou kunnen, toch? Richard Korvers? Nee, nee, ook nee, niet. Charles Groenhuizen deed het. En hij zei dat hij waanzinnig voordelig was. Nou, Charles Groenhuizen is een van de mensen die heeft bijgedragen aan gunstige cijfers. Laten we nog even luisteren hoe minister dat vanochtend zei dan. dames en heren het gaat weer de goede kant op. De economie die groeit voor het derde kwartaal op rij. En na een voorzichtig begin zet de groei ook door. 0,7 groei in het vierde kwartaal is echt bemoedigend. Toch wel de vlag uit, uh, Arendt Jan als je dit hoort. Weet je, als je nou kijkt naar de voorspellingen van de afgelopen vijf jaren... van die grote crisis, het is zo leuk, ik las een rapportje vandaag. Ze zaten dus het Centraal Planbureau, maar ook het IMF, ook de OESO, daar zaten er stelselmatig naast. Hè? Dus wat hebben we gedaan? We hebben dus de impact van de eurocrisis te optimistisch steeds ingeschat. Ik zou nu willen zeggen, dan, ik, ik hoop ook heel erg dat het beter gaat hoor. Maar... Voor hetzelfde geld kan je beweren dat de eurocrisis nog niet opgelost is. Het is gekalmeerd, het is gepemperd. En met andere woorden, daar gaat dus volgens mij een dempend effect op de groei van uit. Dus ik ben niet zo heel erg optimistisch. Hè. Meneer Epping, nou, Europarlementaire. Ja, ja. ik, ik moet zeggen, ik vind het wel een goed resultaat als je dat vergelijkt met andere landen in Europa. En zeker met de eurozone. We doen het beter dan Frankrijk, okay, ja, maar ook ja, beter dan Duitsland. Om, om het slechter te doen dan maar Frankrijk. als je de bedrijfswaardig ja, eruit haalt, dan staan we dus uh, gewoon kiet met Frankrijk. Oké. Okay. Dus ik ben het daar niet mee eens. Een jaar geleden zei iedereen: oh, dat kabinet is bezig om het land kapot te bezuinigen. En veel te veel bezuinigingen. En wat zie je nou? Dat uh, de overheidsfinanciën die zijn, staan er bezig voor Dat geeft ook meer vertrouwen in de economie. Meer consumentenvertrouwen. We zitten altijd nog met het huizenmarktprobleem. Als we dat vergelijkt met, uh, met, met Groot-Brittannië. Uh, daar zijn we precies hetzelfde. U bent het land aan het kapot bezuinigen. En dan gaat in Groot-Brittannië op één keer. Heel goed. En men had daar een een overheidstekort overheids van 12 procent... toen David Cameron als premier aantrad. Dus zijn beleid bleek ook goed te zijn. En, en de oppositiepartij Labour staat daar met een mond vol tanden. Ja, dus ja, ik, ik vind dat iedereen wat, wat negatief is erover. Ik vind dat je kunt zeggen, het gaat in ieder geval de goede kant op... het met de andere landen. Duitsland is ook teruggeboerd. Frankrijk zit in een gat. Italië en andere landen blijven in een gat. En, en Nederland cijfers, komt mede door export. Zijn komt de cijfers absoluut door. beter. Ja. En maar zeg dat dan ook? Uh, dat, nou, dat heb ik volgens mij ook zeg, gezegd. Dan ook. Dat heb ik ook gezegd. We ja. zijn wel blij. u zit hier meteen. ik denk dat een dat enorme opgetogen geluid vanuit Den Haag... misschien enigszins verklaard kan worden vanuit dat debat... wat tot kwart voor of kwart over nou, drie nachts duurde. Het Richard Korf, voordat we naar het nieuws gaan van half tien... behoort u nou tot het kamp Epping of het kamp Wolzak... Boeken staan. Ik behoor tot het uh, kamp dat zegt dat meneer Kamp. Minister Kamp, ja. Minister kamp, kamp, kamp, kamp, liever kamp. het getal 0,7 dan 3,0 op de schaal van Richter hoort. Ja. Uh, dus hij had ah. een afleidingsmanoeuvre ja. nodig. Ja. Oh, maar hij kan niet, Dit zijn uh, uh, spijkerharde cijfers. Tuurlijk. Dus in dat je kan je krijg, niet mee ja, Die presenteer je met veel tromgeroffen. Ja, dat deed hij. Uh, goed nieuws, goed nieuws. Ja. Uh, even niet Groningen. Uh. Nou, uh, Groningen, ik weet niet of dat in het nieuws zit van half tien. We zullen het snel merken. Hier zit Freddy van Tijn. Dit is Radio 1. Voormalig journalist en politicus Ferry Hogendijk is overleden. Hij was 80 jaar. Hogendijk was jarenlang verbonden aan Elseviers Weekblad. Later Elseviers Magazine. Hij werd onder meer bekend als felbestrijder van het kabinet NL... in de jaren 70. Na de verkiezingen in 2002 kwam hij voor korte tijd... voor de lijst Pim Fortuyn in de Tweede Kamer. Ferry Hoogendijk was al enige tijd ziek. Het nucleaire bedrijf NRG in Petten is weer begonnen met de productie van medische isotopen. Een afwijking in de kernreactor die in september was geconstateerd is verholpen. In Petten wordt bijna een derde van de radioactieve isotopen geproduceerd die wereldwijd worden gebruikt. Onder meer bij het opsporen van kanker en het behandelen van tumoren.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 En u bent weer terug bij WNL's Opiniemakers. Met aan uh, mijn linkerkant uh, arend john Boekenstein. En die gelooft net zoals financieel journalist um, Martine Wolzak. Nou ja, niet zo in dat we nou weer nou ja, een beetje opgelucht aan mogen ha halen. Dat we de crisis achter ons hebben gelaten. U, u waakt eigenlijk voor optimisme. Dat is denk ja, ik kun, de meest maar treffende. Maar we kunnen ook een bruggetje bouwen tussen deze de twee kampen. Kijk, Epping ah. heeft wel hartstikke gelijk dat die zo'n soberheidspolitiek, waarvan iedereen zei... dat zou verschrikkelijk zijn, hè? dat valt dus mee. Daar heeft hij gelijk in. Mm. Maar ik ben bang soms dat er twee dingen tegelijkertijd waren. Dus het is inderdaad zo, dat die soberheidspolitiek... er was geen alternatief voor. En de impact op Nederland valt nu mee. Maar de effecten maar... van die soberheidspolitiek in Nederland... moeten grotendeels nog komen. Dat is ook waar, maar wat eh, ook waar is, is Griekenland. De koopkracht, dat ja. komt nu pas. Maar, maar weet je, Griekenland komt eraan. En wat dacht je van verdorie man in Frankrijk en Italië... is niets gedaan. Niets Wij zijn getrouwd met die landen binnen in de muntunie en die beïnvloeden dus ook onze economische prestaties. We zijn niet meer een land alleen. Deze bloem zijn onlangs nog Griekenland moet maar dat nog veel meer. Zouden doen. we ook ja. zonder de eurozone overigens niet zijn geweest, zijn we ook uh, niet alleen. <hums> en dit effect komt natuurlijk niet alleen. De crisis komt niet alleen uit de euro. Ja. Die komt van over de hele wereld. Um, dus ik, ik vind het heel moeilijk om zomaar te zeggen... dat als we geen euro hadden gehad... dat we dit probleem niet zouden hebben gehad. Want we hebben ook te maken met demografische ontwikkelingen. Dus waar, maar wat ook waar is... dat een muntunie maken tussen zulke heterogene economieën... en dan ook zomaar uitbreiden zonder erover na te denken. Is dat nou echt zo in dit raakt het draait. wezen van de Europese Unie. Uh, wat is uw zicht daarop? Ja, ja, kijk, dat klopt. Als je kijkt naar de invoering van de euro, zijn er grote grote fouten meegemaakt. Eigenlijk ja. is het een huis dat mensen gaan bouwen, mensen met het dak begonnen en nu is men bezig met de, met de fundamenten en en natuurlijk de eurocrisis. Uh, is veel erger geweest dan men had gedacht. Men had gedacht, de euro is het grote, is de munt... die gaat vanzelf een eenheid bewerkstelligen in Europa. En dan nee. nou blijkt dat niet zo te zijn... Nee. En dan moet iedereen proberen om eruit te komen. En ik moet wel zeggen dat je, je komt er beter uit... als je ervoor zorgt dat je eigen overheidsfinanciën op orde zijn. Ja. En het probleem wat je ziet in veel zuidelijke landen... dat ze dat niet voor elkaar krijgen. Nee, toch. Nu ter, terug naar ons eigen landje. We moeten er zien uit te komen. Iemand die dat voorzag, we hadden het er vandaag over op de redactie... was nog niet zo heel lang geleden, vier maanden, Klaas Knot. Hoewel ja. de harde cijfers er nog niet ja, zijn... Niet. zegt mijn gevoel me dat we op dit moment ja, al uit het. de uh, recessie zijn. En dat we dus aan de vooravond staan van een periode van uh, economisch herstel. Beschikt onze centrale bankdirecteur, Klaas Knot dus... over profetische gaven, Martine Wosser. Nou, Misschien wist hij dat van die bijtelling. Ja? Nee, uh, uh, sorry. <lacht> uh, nee, het, er zijn natuurlijk ook meer signalen die wijzen op herstel. Ja. Ik word nu wel heel erg in het kamp van de zwartkijkers uh, geduwd. Dat zou jammer zijn. Ja, dat, dat wil, wil ik helemaal. Moet je hebt zwarte kleren aan? Ja. Zou het daar aan liggen? Het is allemaal beeldvorming. Okay. Allemaal beeldvorming. Nee, ik denk dat de heel belangrijk ding waar de DNB natuurlijk heel scherp op Let heeft bank. de afgelopen tijd. De Nederlandse bank. Is de ontwikkeling op de huizenmarkt. En ik denk dat voor Nederland, als je het nou wilt hebben over economisch herstel. En vooral dat de mensen weer geld gaan uitgeven. Weer durven te winkelen en een nieuwe keuken aanschaffen. Dat heeft toch... Eén op één te maken met die huizenmarkt. En weet je het en ook zo leuk? Die vind? stabiliseert een beetje. Uh, weet je ja, Rutte dat dus, is goed nieuws. Rutte had het over de groene waas. Iedereen viel over hem heen. Als je nu kijkt, blijft maar hij gelijk. Gaat ja, hij, was, hij was wel in zijn timing, zat hij er wel ietsje pietje nou, naast. Maar, maar hoor. Toch, maar toch is het geestig. Maar kun, je met, maar kun je met optimisme een economie ook aansturen? Zeker. De economie is voor een groot deel psychologie. Als wij hier allemaal nu gaan zeggen. Dames en heren thuis, wilt u even goed luisteren? Wilt u onmiddellijk een Prius gaat kopen? Nou, dan is het probleem nu opgelost. Richard Korver, ben, bent u vatbaar voor dat soort sentimenten? Nou, niet zo heel erg, eerlijk gezegd. Ja, ja, dat dacht ik ben vooral ook een uh, type dat denkt dat geld moet rollen. Uh, dat uh, hebt u de afgelopen ja. maanden stevig gedaan? Ja, hoor. Ik, ik heb mijn gedrag niet veranderd daarin. Uh, je, je moet proberen te genieten van het leven. Dat doen we in dit land al veel te weinig als klaagland. Dus ik probeer daar wat tegengas aan te geven. Door ik nou, laten we het nou ook nog een beetje gezellig hebben met elkaar. En, um, maar kreeg je het ook extra gezellig toen Kamp dus deze woorden sprak? sprak. We gaan weer iets vooruit. Nou, toen ik meneer Kamp hoorde, moest ik eerlijk gezegd denken aan meneer Balken. En ik dacht, hij, zo meteen komt hij weer. VOC-mentaliteit. Ja, ja, ja. ja, of aan Willem Alexander. Hè. Maxima juichend langs ja. de lijn in Sochi. Ja. Kamp juigend voor onze economie. Ja. Maar toch, eh, economie is in, ja, voor een groot gedeelte ook psychologie. Hebt u het gevoel, als u dat hoort, we moeten meer aanschaffen. Hey, Verk, ik met, heb invloed u, u op wat u doet. Hè. U de bent economie. Zo aan het problematiseren. <laughs> Willem Alexander is een ramp want de volkskrant... <laughs> schrijft daar iets over. Uh, dit is rampzalig. Uh, de, de, de, nee, koudt, dit is geweldig nieuws. Zo begon ja, ik net. Leerland. Ja, met, met, met een beduidend met met cynische ondertoon. Nee. En hij geeft helemaal niks. Maar uh, kijk, als je het hebt over invloed... dan kun je wel zeggen dat de journalistiek en de media... nogal wat ah, invloed ja, hebben. Oh. leuke brug. Ja. Uh, dat is dat dus wat heeft het gedaan. Daar, daar kun je je van afvragen... Uh, wie, wie zit er daar nou en wat voor inslag hebben die mensen? Als dat allemaal, zoals hier... Uh, 75% liefhebbers van de gereformeerde broeders zijn. Ja, dan, dan gaat het. Maar als de media. Als de media. En uiteindelijk misschien ook de psychologie der mensen zo betekenisvol is. Dan neemt uw betekenis bijvoorbeeld daar in Brussel nou ja, af. Meneer nou, Ik denk dat onze betekenis daar wel uh, toeneemt. Uh, ongeveer uh, twee maanden geleden zat ik aan tafel met Klaas Knot. En uh, toen heb ik hem gezegd. Uh, u bent de enige uh, directeur van de centrale bank die ik ken. en Die dus. Uh, op basis van zijn gut feeling en niet op basis van statistieken. Maar hij zei hij had de statistieken gezien alleen hij mocht ze nog niet zeggen. En eh, ik moet zeggen dat alle drie componenten van de Nederlandse economie waar de problemen zijn, zoals de huizenmarkt en het eh, overheidstekort eh, en ook de export, daar zie je dat het dingen beter gaan. En dan vind ik dat je dat ook moet zeggen en hier niet gaan zitten met een begrafenisstemming van het wordt toch allemaal niks. Nee. Maar nou, ik vind dat bij wakker Nederland wordt het toch wel wat. Ja. He, daar moeten we ook wat aan doen. We gaan door met Zwitserland. Kijken of nee, we daar wat mee ik wordt. wil dit niet zomaar nee, over de mijn kant laten nou ja, gaan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, want Heel we gaan hier niet zeggen dat het allemaal de schuld van de media is. Zwart kijken bent u niet. Uh, want uiteindelijk moet het echt uit de economie zelf komen. Het is niet allemaal psychologie. Nee. Het is ook gewoon geld en hard werken. Zwitserland. Uh, dat land wil een limiet voor het aantal immigranten uit EU-landen. En daarmee verbreekt het land het verdrag met de Europese Unie... Uh -huh. over vrij verkeer van goederen, mensen, diensten. Het kon rekenen op zowel woede als bijval. Geert Wilders tweeten: Wat de Zwitsers kunnen, dat kunnen wij ook. Aan tafel, opiniemaker Arndt Jan Boekenstein. Is het goed idee van die Zwitsers? Nou, laat ik, eens, laat ik maar eens even flink de beuk erin gooien. Doe maar. Zwitserland heeft een bilateraal verdrag met de EU. Volgens mij mag je een bilateraal verdrag gewoon zeggen. Dat is één. Twee is Zwitserland. Een vierde van Zwitserland zijn buitenlanders. Dat is best veel. En, en de laatste jaren. Twee van de miljoen, ja. ja. De laatste jaren zijn daar dus ook laag opgeleide mensen bijgekomen. Als de Zwitsers democratisch in het referendum besluiten. dat ze daar wat aan willen doen. wie zijn wij dat we dat tegen kunnen houden? Drie, en dan zal ik stoppen. Brussel speelt moord en brand. en begint over de vier vrijheden. en we pakken ze wel terug met de import en zo. Zwitserland heeft transitrechten. Dus die zal straks zeggen van, uh, is dat nou wel zo verstandig allemaal? Dus met andere woorden, ik vind dat als mensen democratisch besluiten... om immigratie te beteugelen, wie zijn wij dat we daar een grote mond Richard over hebben? Richard de strafrechtadvocaat, is misschien wel het toppunt van democratie? Nou ja, ik ben daar heel simpel in. De Zwitsers hebben een bankgeheim. Als ze hun grenzen op slot willen doen, en dat als de kluizen, dan moeten ze dat doen. Uh, alleen, het is zo dat het geld mag er wel in, uh, en, maar de mensen niet. Nou, daar kun je iets van vinden. Uh, maar het is uiteindelijk al Zwitserland. Uh, het is een autonoom land, laten uh, we dat niet vergeten. En dat wordt natuurlijk lastiger voor landen die echt, zoals Nederland, in de Europese Unie zitten. Dat is nog iets anders dan een bilateraal verdragje uh, sluiten. Maar dat is veel meer... Uh, verankerd dat meneer Wilde zich door God en iedereen laat inspireren... dat is in algemeen bekend en dat is hem van harte gegund. En als hij hier een voorbeeld aan wil nemen, moet hij dat zeker doen. Ja, u, u komt in de wandelgangen natuurlijk, meneer Epping, van, van Brussel. Hè? Ja, is daar ik, zenuwachtig gereageerd? Nou, laat ik, zo zeggen, laat ik zeggen Die dat ik zowel door de wandelgangen van Brussel loop... als het feit dat ik uh, ooit in Zwitserland heb gewoond. U loopt wat af. Uh, ja, ik loop ja. heel wat af. En ik, ik, kan me wel, ik, ik kan me wel voorstellen waar het gevoel vandaan komt uh, in Zwitserland. Uh, omdat het uh, een grote immigratie is. Maar ik moet wel zeggen, het is een immigratie van de rijken. Het is een kwaliteitsimmigratie. Ja, niet omdat ik er heb gewoond, maar in het algemeen. <lacht> uh, in Genève waar ik woon, is 50% van Genève is buitenlander. De kennismigranten. En als ik dan kijk naar, naar de cijfers in de in Genève heeft, uh, heeft maar 20% heeft gestemd uh, voor de stelling van het referendum. Uh, kijk, in, als je ook ziet dat in de grote steden... heeft men, men daar ook tegen de stelling van, de, van, de, uh, van het referendum gestemd. Men tegen. Heeft tegen, ja. ja. ja. En degenen die het meest voor hebben gestemd... dat zijn dat de Italiaanse gemeenschap. Die heeft het meest voorgestemd, die is van 60%. Dat is ook heel merkwaardig, maar het is zo... het platteland in Zwitserland heeft men het gevoel... wat men in het Duits heet, uber Er zijn te veel mensen... Als je kijkt naar de grote steden... Ja, dat zijn mensen die Zwitserland nodig heeft voor zijn economie... voor de bankensector, voor de chemische industrie... voor de farmaceutische industrie. Zouden dus ze die mensen morgen uit het land zetten... dan zou uh, Zwitserland er slecht aan toe zijn. Lijkt het wat dit betreft heel erg op de economie, Martine Wolzak? Want daar speelt die psychologie, hè? dat sentiment speelt een belangrijke rol. Ja, dat Hier eigenlijk ook, ik dus, en niet de e cijfers. Psychologie speelt een rol, een maar rol. De, ik vind het een grove simplificatie... om te zeggen dat het allemaal psychologie is nou, in de demo, economie. Demografie ook, zei u. Demografie, en, en het er ja. eigenlijk ja. over hè. Ja. Net als de problematiek in Thailand nu. Daar zie je ook dat de mensen in de steden iets heel anders zeggen... dan de mensen op het platteland. Dat demografische fenomeen, dat zie je in, in meer onrusten terug... Uh, die er in verschillende landen zijn. Ja, maar even terug naar u, uh, meneer Epping. Zwitserland zegt eigenlijk... ja, we willen wel die lusten van uh, de Europese Unie... waar ze dus niet bij hoort. Ja. Maar in, in ieder geval niet in lasten. Kan dat zo? Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. En uh, daar zijn sommige mensen in Brussel die daar heel uh, boos over worden. U ook? Uh, nou, iets, iets minder. Maar ik vind het... niet. Ik vind de uitslag van, de, van het referendum is natuurlijk te accepteren, maar wel betreurenswaardig voor Zwitserland zelf. Want nu krijg je dus mensen in Brussel die gaan zeggen: kijk eens, die Zwitsers daar die gaan we ze een afstraffing geven. We gaan dat, dat plan voor, voor studiebeurzen, beurzen, het Erasmus-programma, daar mag Zwitserland niet meer aan meedoen. Maar zo met... zei het ook al, hè, voorzitter van de Europese Commissie? Ja, ze Commissie. komen met dreigementen ja. enzovoort. En proberen de Zwitsers bang te maken. Meneer Schulz, de, de voorzitter van het Europese parlement, parlement trouwens, die zegt: oh, misschien moeten we hekken hacken om Zwitserland. Uh, Land worden uh, neergezet dus slak Nee, de bijnaam van de heer Schultz is Il Capo di Campo. Ooit ja. aan hem gegeven ja. door, door Berlusconi. Zijn aard komt boven. De baas van het platteland of van het kamp? Nee, van het kamp vrees ik toch wel. De kampbewaker. Ja. Dat was de grap. Hmm. Uh, en Tenminste, dat dacht Berlusconi. Maar dat, dat, dat, dat vond natuurlijk Schultz niet. Nee. Uh, maar het is zo dat je een hele moeilijke situatie krijgt. En niet alleen in, in Zwitserland, maar ook in andere landen. Zegt men van, ja, kunnen we niet bepaalde beperkingen daar en daar stellen? Dan gaat het bijvoorbeeld in Nederland of in groot brittannië om het bemoeilijken van de toegang tot sociale voorzieningen... Ja. om dat moeilijker te maken. Dat is dan misschien niet bij de kwaliteitsimmigratie. Uh, en er wordt aan alle kanten geknibbeld. Dus Brussel voelt zich bedreigd en gaat zeggen... we moeten een paar keer goed met de vuisten op tafel slaan... om die Zwitsers moores te leren. En uh, dat is niet goed voor de Europese Unie. Dat is ook niet goed voor Zwitserland overigens. Nee, hij werd net al even genoemd. Geert Wilders, gaat daar hier ook garen bij spinnen? Even een rondje, Martine Wolzak. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat eh, zodra mensen meer het gevoel krijgen van... Hè, er is iemand die het lukt en Zwitserland is dan geen lid van de Europese Unie... maar kan toch het een voorbeeld stellen. Dat zal zeker mensen het gevoel geven van dan moeten wij het ook kunnen. Overigens is Nederland natuurlijk zelf ook selectief omgegaan... met vrij verkeer van mensen. En, en niet alleen Nederland, ook Denemarken, ook Duitsland. De CSU heeft als slogan weer betrukt vliegt. Dat wordt gewoon allemaal gezegd. Met andere woorden, als wij dus uh, vanuit Brussel... Uh, Even die vertaling uh, nog. Nou, met, als, je dus, als je met uitkeringen de zaak blazert, dan moet je worden uitgezet. Of als je terug wil komen, word je tegengehouden. Hmm. Maar echt... nou, wij hebben natuurlijk geprobeerd Roemenen en Bulgaren... zo lang mogelijk ja. buiten de deur te houden. Dus het is heel veel hypocrisie. Zelfs je bij... heeft daar zijn zorgen over uitgesproken. Ja, ik ben heel benieuwd uh. bij meneer van U zegt dat het Zwitserlands goed recht is. Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar is het wenselijk? Is het een goede ontwikkeling? Nou kijk, weet je, ik vind dus dat een landen pakken hun kansen. En de Sitsers zijn veel slimmer dan wij denken. Ja, kijk, Epic heeft natuurlijk hartstikke gelijk. Er zijn, er zijn een heleboel rijke kennismigranten. Nou, die gaan ze in het nieuwe bilaterale verdrag natuurlijk allemaal veiligstellen. want die willen ze dolgraag hebben. En, ze moet, en door dat met het referendum in de rug, en ook een transitrechten, die hebben ze. Het is toch vervelend als ze er niet door kan met de vrachtwagen. Ik... Gaan ze dus met dit referendum uh, ding doen. Ja. Wij kunnen niet zoveel tegen doen. A, wij zijn hypocriet en b, wij zijn ook afhankelijk van Zwitserland. Maar is het een goed idee als alle Europese landen... He, met hun eigen voorkeuren van nou, dat soort mensen willen we wel... en die soort willen we niet. En met dat inkomen of dat vermogen mag je wel bij ons komen en anders niet. Dan is het hele vrij verkeer van mensen en goederen... We, voor die 0,7 ja. van ons niet bepaald onbelangrijk... We, we, is, weg. is weg. We noemden net Wilders. Er is ook nog iemand anders die zich uh, ja, daarover heeft uitgeluid... een poosje geleden al. Dat is de premier van, uh, van Groot-Brittannië geweest. Cameron. Simply asking the British people to carry on accepting a European settlement over which they've had little choice is a path to ensuring that when the question is finally put and at some stage it will have to be it is much more likely that the british people will reject the european union. That is why i am in favor of having a referendum. Nou dit was dus premier Cameron die de zorgen van zijn landgenoten zegt serieus te nemen juist door een referendum over de EU uit te schrijven. Wat zegt dit? Oh, het is dus heel duidelijk. Van, uh, Engeland heeft ontzettend veel migranten opgenomen. Kijk, de afgelopen tien jaren. En we moeten niet uh, denken dat dat zonder problemen is gepaard gaan. Ook hier vind ik... Luister, waar kwam Fortuin vandaan? Dat ging over het immigratiedossier, toch? Kijk, Zwitserland heeft nauwelijks last van die lage opleiding. Dat gaat op hele kleine percentages. Duitsland... Uh, Denemarken, Engeland dat is een heel ander verhaal. Hè? Ik vind dat als je Europa duurzaam wil bouwen, dan moet je luisteren naar mensen die problemen hebben met onbeteugelde immigratie. Richard Kover, vindt u dat ook? Open democratie, om zo eens te noemen. Nou, ik vind het altijd goed om naar mensen te luisteren die problemen hebben, maar op mijn kantoor staat een foto van een Aziatisch jongetje of meisje. Dat is niet helemaal duidelijk. Oh. En daar staat een tekst onder: Why are you allowed to come to my country? And I am not allowed to come to yours. Die staat daar wel expres. Ik heb er echt iets op tegen om mensen te betitelen... als onmensen, illegalen, ongewenst, eh, noem het allemaal maar op. Eh. Dat betekent niet dat je je oog moet sluiten voor de problemen. Het betekent dat je wel degelijk eisen kunt stellen aan mensen die komen. Bijvoorbeeld eis, je zult moeten werken. Je zult zelf je broek op moeten houden. U een goed idee? Ja. Dat vind ik allemaal prima. Het ja. green card systeem van Amerika. Bijvoorbeeld. Alleen eh, of generalistisch ja. zeggen, u komt er niet in... want u bent Bulgaar, bijvoorbeeld. Dat gaat me dan een brug te ver. Straks praten we met u, maar ook met de anderen hier aan tafel... over de straffen voor de eindexamen diefstal... bij de Ibn Kaldun in Rotterdam. Die heet nu overigens School de Oppert. Maar nu eerst muziek, Wonderful <lacht>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 If you love me too, what oh, a wonderful world this would be. La-ta-ta-ta-ta-ta-ta. -ta -ta -ta -ta -ta. History. Ooh. Dat was Sam Koek en dit is WNL's Opiniemakers... waar we het straks gaan hebben over de examenroof van de eeuw. Onder andere met strafrechtadvocaat Richard Korver. Nu gaan we naar Ragnar Nieuwmeijer, het slotstuk van de wedstrijd. PSV Herakles. In de extra tijd laat Mark Oet voor de tweede keer een grote kans liggen om Herakles naast PSV te schieten, te trappen. Want we zitten al een minuutje in de extra tijd, die in totaal drie minuten zal duren. Het staat 2-1 voor PSV. Oet krijgt zijn voet op de doellijn, niet helemaal goed tegen de bal namens Herakles Tanane en Oet in de rebound waren er ook al heel dichtbij en keeper Jeroen Zoet heeft PSV in de laatste 10 minuten echt in deze wedstrijd gehouden. Want het ziet er naar uit dat na die overwinningen bij Kambuur 1-2 en de overwinning op Twente 3-2, PSV weer drie punten gaat pakken met wat geluk. Het is nog niet voorbij, er is weer een aanval van Iraklis. er is een valpartij. Maar Belhassani gaat te makkelijk naar de grond, is de uitleg van scheidsrechter Liesveld. Maar PSV zet zichzelf echt te kijken in deze slotfase. Het is alleen maar Herakles dat de afvalt. zoet stomt de bal weg. Die wordt net zo makkelijk weer opgepakt bij Herakles. Ja, het is wel vermakelijk hoor, op deze manier. Want de ballen blijven komen en eigenlijk verdient Herakles gewoon de gelijkmaker... Oké, okay, PSV heeft meer kansen gekregen en had de wedstrijd voortijdig in het slot kunnen gooien. Dat kan misschien alsnog wel op de counter nu. Nee, want het is klaar. Het blijft bij 2-1. en Zeker in die tweede helft deed het weer pijn aan de ogen. Maar PSV, dat is de bottom line. Wint wel met 2-1 van Heracles Zalvallo. Het staat in de media bekend. Ik zei het al. Als de examenroof van de eeuw deze week kregen de jongeren... die verantwoordelijk worden gehouden voor de diefstaalinheling... van 27 examens op de voormalige Iben-Kaldoen-school in Rotterdam... hun straf. Met maximaal 170 uur werkstraf... viel die aanmerkelijk lager uit dan geëist. Hoe dat komt? Daarnaast is de media-aandacht in deze zaak overweldigend geweest. En heeft die, zoals gebleken uit jullie eigen verhalen maar ook uit de verhalen van jullie advocaten... heeft dat sporen achtergelaten in jullie persoonlijke leven. Richard Korver, u moet daarom lachen. Ja, omdat u natuurlijk wel weer heel selectief shopt uit een uitspraak, hè? Ja. Ik zit bij een rechtse zender, geloof ik. <gacht> Ja, hoezo? <laughs> maar, eh, wat valt u nu aan, aan dit shoppen? Nou ja, kijk, het is één van de vele elementen die de rechtbank heeft meegewogen... om te komen tot een strafmaat oordeel. Uh, ja. uh, en uh, nu klinkt het net alsof, doordat het in de media is geweest... die jongens uh, er maar met 170 uur vanaf zijn gekomen in plaats van 240 Dat heeft meegespeeld, uur. zegt deze rechter. Het is één van de vele invloeden, ja. Ja, Arendt en Boekestein, dat dit meespeelt, vindt u dat terecht? Ik heb daarover na zitten denken. Gelukkig. Stel je nou eens voor dat ik tijdens deze, of de, de uitzendingen, map ik uh, Wieger in elkaar, de presentator. Dat scheelt niet veel, want in de pauze gebeuren ook de meest vreselijke dingen. En dat blijft buiten de media. En ik krijg dus een bepaalde strafmaat. Volgende week doet Dirk-Jan, die heeft ook losse handjes... die mapt hem ook in elkaar. En het wordt een ontzettende mediatoestand. Nou, ik krijg een rechtszaak. Ik krijg een veel zwaardere straf dan Dirk-Jan... Is dat nou... Welke moraal nou, wint ons dat, daartoe, meneer de dat, dat, dat ligt, dat ligt er maar aan in hoeverre hij door die media-aandacht last heeft... zijn leven op zijn kop staat. Hij is al veel ouder dan deze mensen. Hè. Dit zijn allemaal jongvolwassenen. Ja, uh, Meerderjarig, uh, overigens. Uh, uh, niet allemaal. Uh, nee, acht, er zijn er een aantal... Uh, maar ze waren minderjarig toen ze dit strafbare feit pleegden. Uh, als je ziet wat de impact is van het feit dat zij op die school hebben gezeten... en voor dat feit veroordeeld zijn... ze komen bijvoorbeeld niet meer op een andere school. Ja. Uh, hebben ze aangegeven, dat komt door die media-aandacht. Dat is een vorm van straf. En dat is de reden dat de rechter zegt... nou, dan houd ik daar rekening mee. Gaat het nou zo zijn dat jij hem in elkaar slaat... en je rent daarna zelf naar de pers om daar opgewonden melding van te maken... Is prikkel? dan krijg je misschien wel extra straf. Want dat komt ook voor, hè? Het, komt ook het is voor... overigens zo dat bij geweldsmisdrijven er vaak zwaarder gestraft wordt bij juist. veel media-aandacht vanwege de grote maatschappelijke impact die het heeft. Ja, u, u, u zegt media-aandacht is een vorm van straf. En juist dat. Nee, de gevolgen daarvan. Ja, de gevolgen van media-aandacht klopt is uh, van media-aandacht. Dat is weer een vorm van straf. En dat deed uh, ons denken aan, aan de volgende zaak ook. De rechtbank heeft relatief lage straffen opgelegd aan de kopschoppers. De jongens die in januari een man het Oorschot zwaar mishandelden... op de Vestdijk in Eindhoven. De hoofdverdachte kreeg tien maanden jeugddetentie... terwijl justitie meer dan het dubbele had geëist. De rechtbank wilde een lagere straf... omdat justitie de beelden van de mishandeling op tv liet zien. Ja, toch, meneer Corvu zegt, ja, rechtsomroep. Maar waren er heel veel mensen die hier toch boos om waren? Ja, dat kan zijn, maar uh, wat hier gebeurt... Mm -hmm. is dat de rechtbank, het Openbaar Ministerie... een enorme draai om de oren geeft... omdat zij uh, disproportioneel gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden. Met andere woorden, de rechtbank zei... als je nou een stil, dus een stilstaand beeld had mm -hmm. vertoond... had je deze jongens ook opgespoord. In plaats daarvan heb je een zeer sensationeel filmpje uh, vertoond... waarvan je kon nagaan dat iedere zender dat keer op keer zou uitzenden... waardoor eh, die jongens veel meer dan nodig eh, beschadigd raken. En men heeft gezegd, je hebt als overheid het monopolie... op het vrijgeven van die beelden, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Dat heb je niet gedaan, draai om de oren. Overigens, het Openbaar Ministerie is een hoger beroep... dus we moeten nog zien of het Hof dit ook vindt. Ja, maar... Dit was meer, en meer niet zozeer een sanctie voor media-aandacht... als wel een sanctie voor het optreden van ja. het OM... Dus het is echt een andere, maar andere dat zaak. Toch een vraag. Maar het speelt vooral bij witte boorden criminelen. Ja, maar, maar, Daar gebeurt het echt heel veel. Maar, en vindt u dat onterecht? Ik, ik, ik vind het zorgelijk, dat wel ja. Ik vind het uh, vooral um, maar op wij, het moment ja. dat het gaat om wanneer een media en kranten onthullende reportages maken, ja. onthullend werk doen... en daarmee aan de kaak stellen wat er aan de hand is... Mm -hmm. nog voordat er een onderzoek is. Maar we, we leven in, een, in de mediawereld en iedereen heeft tegenwoordig ook een mobieltje en dus, ja. Nou ja, dus ook een camera. Het betekent dat automatisch dat dan in uw redenering... dat een geweldige nee, panzer dus is voor juist, toekomstige criminelen? Nee, dat, dat zeg ik dus juist helemaal niet. Ik vind het inderdaad zorgelijk dat media-aandacht... Gebruikt kan worden voor een strafkorting. En daarom is het, denk ik, ook heel belangrijk om te weten hoeveel strafkorting. Want het was hier één van de argumenten. Ja, ja cool. misschien was het een reden om tien uur minder werkstraf te geven. Maar, en helemaal niet een reden om af te zien van celstraf. Advocaat Richard Koffer, begrijpt u die zorgen? Ja, ik begrijp die zorgen wel, maar dat zijn vooral de onderbuikgevoelens. Want als je er echt induikt en je gaat er naar kijken... dan kom je tot de conclusie dat, neem die uh, Idol galdien school mm. je hebt daar geen advocaten van verdachten in beeld gezien, hoor. Totdat de rechtszaker er was. Heel bewust niet, omdat ze wisten, als we dat doen... kunnen wij dat argument van die media-aandacht nooit meer gebruiken. Dus je kunt het niet in je voordeel gebruiken als je het zelf hebt opgezocht. Die onderbuik, is die altijd een slechte raadgever, wat u betreft? Uh, nou, ik, ik vind wel, als je praat over straf uh, en vrijheidsbenemende maatregelen... dat je dat vooral met een beetje verstand moet doen. Uh, dirk aan Epping, uh, pardon, ja. hoe doet u dat? Met uw ja, onderbuik kijk, of een ik, beetje je verstand? Zeggen, Ik ben niet onder de indruk van die redenering. Uh, want je begint eigenlijk uh, dader en slachtoffer om te draaien. En je zegt van, uh, de dader heeft, is er zo nadelig uitgekomen door al die media... dat je eigenlijk een slachtoffer, slachtoffer gaat vergeten. Uh, als er erge criminele feiten zijn, en die zijn toevallig op beelden... en tegenwoordig zijn overal beelden van mm -hmm. wat overal hangen camera's... Ja, dan moeten de mensen die zulke dingen doen weten... En kunnen wezen dat het in de media komt. en dat ze daar de gevolgen van zullen ondervinden. Dat moet ook een afschrikwekkend effect hebben. Maar dan worden ze voor gecompenseerd. Want men ah, een veel in de media is dus geweest. Dat is niet zo. Er is ja, uitgebreid onderzoek gedaan naar straffen in Nederland. en er blijkt bij geweldsmisdrijven. Is er u gebruikt, bij, is het er gebruikt het voorbeeld van, van het schoppen. Ja, maar maar dat, dat, is dus niet uit vanwege de, dat was niet vanwege de media Dat is een sanctie voor het OM, voor hun handelen. Het ja. is niet uh, vanwege de jongens, maar... Die, is het om maar het wij het OM misdrijven zijn er... Nou, bijvoorbeeld de zaak van Robert M, mm -hmm. die kent u volgens mij heel erg goed. Zeker. Daar is juist de, de zandacht enorme maatschappelijke impact... een verzwarende omstandigheid geweest, ja. dacht ik. Ja, dat en wel. dat heeft... Onder andere te maken met de, met de media-aandacht. Dus het is helemaal niet We zo dat het dit altijd verzacht of is. Omwille van de tijd uh, hierbij laten. Eén uh, ding is zeker. Het was een opinie van de week... die de nodige beroeringen ook uh, bezorgt. Niet alleen bij u. Ik denk in heel Nederland. <lacht> Ferdie Hogendijk, die is overleden. Dat bericht bereikte ons zojuist. Meneer uh, Boekestein, heel kort. Wat zijn uw gedachten daarbij? Hoofddirecteur van Elsevier, kan ja. ik me herinneren. Hij was ook uh, verdediger van een proefschrift in de jaren zeventig. Waarbij linkse studenten tomaten stonden te kogelen, kan ik me nog uh, herinneren. En hij was natuurlijk, op latere leeftijd ging hij de politiek in de LPF. Dat was ja. een hele, daar was hij geloof ik niet zo vreselijk gelukkig in die kamer op tachtigjarige leeftijd van ons heen gegaan. Ik wil u allen danken voor uw bijdrage aan dit programma's... Opiniemakers van eh, Omroep BNL. Richard Corver zei... Nou, ik ik heb het geweten, ik zit bij een rechtse omroep. Uh, Strafrechtadvocaat Richard Corver. toch dank voor uw komst. er geld voor dan. financieel uh, journalist Martine Wolzak... en uh, Europarlementariër Dirk-Jan uh, Epping. Komende maandag is WNL er weer, ook op deze zender... met het programma Haagse Lobby. En straks wordt er dan nog gevoetbald. Nee. Maar er is sport bij NOS Langs de Lijn. Presentator Ronald Boot, ik wens u een fijne avond en een goed weekend.